Gestart. Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. Kim Jong-il is overleden. Dat is rond 4 uur vanochtend op de Noord-Koreaanse staatstelevisie bekendgemaakt. Kim Jong-il is waarschijnlijk overleden aan een hartstilstand tijdens een treinreis. Hij kwam in 1994 aan de macht na het overlijden van zijn vader. Elke vorm van oppositie in het Stalinistische Noord-Korea was verboden. Onder zijn leiding ontwikkelde het land een omstreden nucleair programma. Zijn opvolger is waarschijnlijk Kim Jong-un, zijn jongste zoon.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 Het kinderdagverblijf waar Robert M. werkte heeft eerder al een boete gekregen vanwege tekortkomingen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft het buitensporige geweld van het Egyptische leger in Cairo veroordeeld. Gisteren waren er opnieuw confrontaties tussen demonstranten en het leger bij het Tahrirplein. De betogers in Cairo willen dat er direct een burgerregering aantreedt.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 Het weer, vooral in de kustprovincies nog enkele buien. In het hele land kan het glad zijn. Vanmorgen eerst zon, maar vanmiddag raakt het bewolkt. En vanavond gaat het regenen. In het binnenland kan het dan gaan sneeuwen. Het wordt tussen 3 en 6 graden. Dit was het NOS. Anyway. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De langste files in de Randstad staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoevelaak en 1brug 8. A4, daarna Amsterdam bij Hoogmade 11 kilometer. Vanaf Amsterdam naar Den Haag 7 kilometer bij Zoeterwoude. A6 ledenstad Muiden voor Almere Zand 11... de A7 Hoornzaandam... tussen de afrit Avenhoorn en de afrit maar 10 kilometer. A8 Zaandam Amsterdam bij knooppunt Koenplein 6... vanuit Alkmaar op de A9 Amstelveen van knooppunt Raasdorp 9 kilometer. A15 Gorkem Nijmegen bij Geldermalsen 12 kilometer na een ongeluk. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Drechtunnel 8 kilometer. Er ligt een lading glas op de weg... Het verkeer kan beter omrijden door de, vanaf knooppunt Klaverpolder de borden Zierikzee te volgen. Op de A27 Utrecht richting Gorkem bij knooppunt Lunetten 6 kilometer. En op de A28 Zwolle Utrecht tussen Nijkerk en Maren 13 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. Het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFN. Dit is kerst met ZFM Met me. en nu. De herhaling van Poort op op Zaterdag. Op Zaterdag. Zaterdag. Wat is mooi hè, zaterdagmiddag 17 december 2011 en er kan geschaatsen worden in Zandvoort. Er hoeft het niet eens voor te vriezen. Nee, gewoon gezellig op het uh, Raadhuisplein. Het is uh, even na twee uur, je Paul McCartney en wonderful Christmas Time. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob, daar zijn we weer. We zijn er weer, zo vlak voor de kerstdagen. En we hebben een druk weekend, want we zijn er vandaag drie uur live. En morgen ook weer. En morgen ook weer drie uur live. Oh, ...tussen twee en vijf uur. Eh, maar dan vallen we in voor de jongens van Zik, hè? Dus je uh, zult het uh, veel met ons moeten doen Maar er zijn natuurlijk ook uh, nog andere goede programma's Van CFM Het wordt een mooie dag vandaag Prachtige dag Ik was om 12 uur even bij de opening van de ijsbaan Nou, er waren uh, echt jonge schaatsers da Dames die al pirouetjes draaiden En het was een groot feest van je welsten En uh, natuurlijk veel, uh, veel bekende En minder bekende zandvoorters waren daar natuurlijk ook aanwezig Dus uh, ik zou zeggen uh, Kinderen, pak je schaatsen En ga richting, uh, richting ijsbaan Mocht je geen schaatsen hebben Zij hebben uh, daar schaatsen voor je Dus dan ze, kan je ze daar ook aanpassen. En straks vanaf 5 uur dus schakelen we live over naar de ijsbaan met entertainment for you. Ja, die komen, die komen live vanaf de ijsbaan. Hè, die vanaf de ijsbaan vanmiddag. Tussen 5 en 7 uur. En daarvoor schakelen we ook nog een paar keer naast ze natuurlijk van hoe het daar allemaal gaat. Oké, okay, maar tijdens alle... de sprookjeswandeling. sprookjeswandeling begint om 4 uur. Hè? Ja, ik, ik heb al een elf gezien, ik heb al een boze wolf gezien, ik heb Sneeuwwitje al gezien. Hè? het barst van de sprookjesfiguren in het centrum van het dorp. Maar goed, wij gaan 3 uur 4 vanaf het raadhuisplein live. Zandvoort op zaterdag voor u presenteren. En wat, wat hebben we allemaal voor uh, u in petto? Ik zou in ieder geval zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand, want wellicht dat er een evenement is waarvan u zegt daar wil ik graag naartoe, dan kan u dat gelijk even opschrijven. En de even uh, evenementenagenda komt rond de klok van half vier. Het weerbericht rond de klok van half drie. En we hebben natuurlijk het gedicht van de week, en het gaat natuurlijk over schaatsen, dat kan niet missen. He. Uiteraard. Dat kan niet missen. We hebben ook uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, rond de klok van half vijf dier van de week. Vorige week voor het eerste dit item, en uh, dat geef ik van u dus nu elke week En morgen komt I Cantori Allegri zingt morgen allemaal Christmas carols En dat doen ze vaak helemaal mooi verkleed Daar gaan we ook even bij stilstaan. We gaan niet voetballen vandaag Nee, nee want de heren hebben een op. En uh, nou, we hebben natuurlijk nog veel, veel meer nieuws En natuurlijk veel, veel kerstmuziek En ook natuurlijk andere soorten muziek Wij wensen u een hele prettige luistermiddag En blijf lekker, lekker luisteren inderdaad Naar de Zomvoortse Radio Zo, dit is een gouden houden Dit is een hele goede Dit is Brenda Lee Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hall Mistletoe on the way, you can see every couple tries to stop Rockin' around Bij Salvat op Zaterdag Natuurlijk heel veel lekkere kerstmuziek Zelf vlak voor de kerstdagen 2011 Maar ook andere platen Waaronder deze van Eric Clapton You're the Change the World en we hebben weer wat informatie, Albertjan. Ja, ik moet, het even, ik moet nog even terug naar Sinterklaas. Want Sinterklaas. Sinterklaas! Ja, daar, maar, die hebben we wel ja, gehad nu. Nee, nee, nee, nee. Want die heeft een brief gestuurd namelijk uh, vanuit Madrid. Gedateerd 10 december. Naar de gemeente Zandvoort. En ik vind toch dat ik die eventje, event, uh, even aandacht aan moet schenken. Nog één keer en daarna gaan we weer naar de kerst. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dus Sinterklaas uh, heeft een brief geschreven. die heeft hij op 10 december in Madrid geschreven. En daar staat het volgende in. Weer terug in mijn paleis in Madrid. Denk ik nog met veel plezier terug aan mijn bezoek aan Zandvoort. Een mooie aankomst met de boot en een geweldige ontvangst door de burgemeester en de honderden kinderen op het raadhuisplein. Een week later was hij nogmaals in het bruisende zandvoort om de feestmarkt te bezoeken. Helaas waren toen de weersomstandigheden niet zo mooi. Vooral in de ochtend was het regenachtig en koud, aldus Sinterklaas. Dit had tot gevolg dat er nog wel het Zwarte pieten met hoge nood kwamen te zitten. We zoeken naar een openbaar toilet, maar in het centrum van uw dorp was niets te vinden. Dan de burgers maar om raad vragen. Sint, u moet aan het einde van de louis straat zijn, kregen pieten als advies. En zij vanaf het raadhuisplein de hele straat afturen, waarbij zij aan het eind wel een zwart gebouwtje zagen staan, maar dit zagen zij aan voor een pen. Huisje of een pompstation voor het overloopbassin onder het zwarte veldje vanuit het centrum was niet te zien dat hier dat het hier ging om een openbaar toilet. Toen zij dichterbij kwamen, zagen zij aan de andere kant het duidelijke opschrift toilet. Gemeente Zandvoort. Mag Sinterklaas u bij deze welgemeend advies geven? Vermeld ook aan de andere kant van dit gebouwtje dat het het openbaar toilet voor het centrum van uw dorp is. Mijn pieten. Maar zeker ook uw gasten zullen u er hartelijk dankbaar voor zijn. Was getekend Sinterklaas. Dank u Sinterklaasje, dank u wel. Dank u wel en tot volgend jaar uiteraard. Uiteraard tot volgend jaar. En het is toch wel apart hè? we hebben het over Sinterklaas hè? met kerstmuziek op de achtergrond. Zo. Ja. Ik vind het wel heel apart hoor, geweldig. We gaan ons opmaken voor de ijs, maar vanmiddag vanaf vier uur gaan we diverse keren daar naartoe schakelen. Naar onze collega's die daar vanaf vijf uur uitzending hebben. En dan hebben we het over het programma Entertainment for You. Tot aan 5 uur luister je naar Sanford op zaterdag. Ja, yes, en dacht ik. Van oh gaat het wel goed komen, maar ja wel hoor. Het kwam wel helemaal goed. Dat was Mariah Carey op de Zonvoorts Radio. Met Santa Claus is coming to town. En iedereen is vanmiddag van harte welkom in de studio. Het wordt steeds gezelliger, robert ja, dat is een, een zoete inval, hè? Zo, een zoete inval op een zaterdagmiddag. Heel ja, leuk. Zou dat dan toch goed beluisterd worden? Nou, je weet nou ja, het, je weet het en, maar nooit. En het luisteronderzoek bleek dat wij in onze leeftijdscategorie nummer 1 waren. Nummer 1? Ja, in onze leeftijdscategorie. Ja, dat is uh, 16 jaar of zo, hè? Nee, toch? nee, nee. Oh, Tussen te... de 30 en de 50 ongeveer. Oké. Okay. Morgen is het weer zover, want dan is er in de protestantse kerk het traditionele kerstconcert van de stichting Classic Concerts. Het is een gemengd concert van het Zandvoorts mannenkoor en het vrouwenkoor Musical in, Met sa samenzang, twee koren en solisten. Het geheel staat onder leiding van dirigenten Wim de Vies en Minuska Sas. Theo Wijnen bespeelt de vleugel en Stevens gastdirigent bij beide koren. En Toos Bergen, wie anders, verzorgt de kerstdeclamatie. Zowel voor als na de pauze staan een groot aantal liederen liedjes en koorwerken. Uit allerlei tijden op het programma. die in de diverse samenstellingen zullen worden gebracht. Gelardeerd door samenzang met de toehoorders in de kerk. Het belooft opnieuw een zeer sfeervol concert te worden. Het concert uh, morgen begint om drie uur. en de kerk gaat om half drie open. en de entree bedraagt vijf euro. Oké, okay, dus... hoe komen we aan de kaarten? Uh, nou, gewoon aan de deur. Aan de deur van de kerk. Aan de kerkdeur. Oké, okay, dank u wel. Zodat dadelijk het weerbericht mee. Is weer wat muziek. Die zijn dit volgens mij, hè? Ja, wat doen we? wou u koffie hebben? Uit, Met suiker. Uit de jaren 60. Hier is Sugar Sugar. Sugar. Oh, yeah. of love. Dat was Bianca Ryan. CFM's antwoord. Niet te geloven, die mensen blijven gewoon doorpraten. <lacht> Ik moet de uitzending in. Het nee, ja. maakt niet uit. Druk, het druk, is druk. half drie geweest, tijd voor het weerbericht bij CFM. Ja, vandaag schijnt geregeld de zon, maar er vallen ook enkele buien. En deze buien kunnen later op de dag gepaard gaan met hagels, smeltende sneeuw en ongeveer. Weer. De wind waait uit het noordwesten en is over land matig tot vrij krachtig windkracht 4 tot 5. En aan zee krachtig windkracht 6. En de temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. Vanavond en de komende nacht is het half tot zwaar bewolkt en vallen er flinke buien. En deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en smeltende sneeuw. De noordwestelijke wind waait vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur daalt naar een graad of 2, 3. Ik sta nog geen minnetje voor gelukkig. Oké. Okay. Morgen schijnt geregeld de zon en er vallen ook winterse buien Ofwel buien die gepaard gaan met hagel en sneeuw. De noordwestelijke wind waait onverminderd vrij krachtig tot hard. En de temperatuur stijgt naar maximaal 5 tot 6 graden. Zondagavond en maandagnacht is het wisselend bewolkt en komt het tot regelmatig tot enkele winterse buien. De wind draait naar het westen en is matig tot kracht. Van kracht en temperatuur daalt naar waar dan rond iets boven het vriespunt met kans op gladheid. Dus pas op! Maandag overheerst de wolking en valt er van tijd tot tijd wat buige regen. De west- tot zuidwestelijke wind waait matig tot krachtig en de temperatuur stijgt naar maximaal 6 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het bewolkt en valt er soms wat regen. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is matig van kracht en kracht de temperatuur daalt naar graad op 2, 3. En tot slot, dinsdag overheerst ook de bewolking en vooral later op de dag valt er wat regen. De west tot de zuidwestelijke wind waait matig tot krachtig en de temperatuur stijgt naar maximaal 7 tot 8 graden. Oké, okay, dat was het weer bij CFM. Meer weer kun je nalezen op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl En hier zijn de Jingle Bells Rocks. Bells on Bob Toffrey Making spirits bright What fun it is to ride and sing a sling song tonight. Can we do it one more time, guys? Here we go. We're rolling. Kero Emerald <coughs> Zonvoets Radio met een Night Like This. Nou, de verbinding is getest. dadelijk om vier uur kunnen we gewoon overschakelen naar de ijsbaan, Robert. jan Ja, hartstikke goed. Helemaal leuk. En vanaf 5 uur entertainment voor jullie daar live vandaan. Van, live vanaf de ijsbaan. Live vanaf de ijsbaan. Oh. Hartstikke leuk. Goed. Gewoon lekker radio gaan kijken. Nou, vanmiddag natuurlijk vanaf 4 uur de grote sprookjeswandeling. En uh, dat is echt hartstikke leuk. Want uh, je komt allemaal elfjes tegen. En boze wolven. En sneeuwwitje. En uh, hartstikke leuk voor de kinderen. En dat begint allemaal om 4 uur. En morgen is het ook weer heel gezellig... Uh, en trouwens, je hebt vanuit het muziekpaviljoen, uh, wat was dat ook alweer, die, die legerauto's staan er ook allemaal. Want vanmiddag komt daar even kijken, Sergeant Wilson's Army Christmas Show. En dat duurt van 1 tot 4 uur, dus die zijn al lekker begonnen. En die gaan nog ruim een, een dik uurtje door. Goed, uh, wat kunnen we morgen in het dorp ook? Bomvol activiteiten en natuurlijk de vrolijke zangers, oftewel i cantori, cantatori, allegri, gaat morgen opnieuw Christmas carol zingen voor het goede doel. Dat gebeurt al wandelend door het centrum van Zandvoort in dik en outfit. Ja, ja. Het goede doel is net als vorig jaar de stille armen in de regio. Dit jaar wordt in elk geval gezongen op het muziek, eh, in het Zandvoorts muziekpaviljoen op het Raadhuisplein bij de Bruna en uitsluitend op diverse plekken in Hartje, Zandvoort. Sponsoren kunnen zich uiteraard nog via e-mail melden bij Jan-Peter Verstegen, Zangstudio-Verstegen, aapstaatje zonet.nl en hun storten op 3499150 ten name van JP Verstegen, Zandvoort, onder vermelding van kerstactie 2011. Zij mogen kiezen welke carols bij hen op de stoep of binnen. Worden gezongen. Mits het dat het dus op loopafstand is van het dorpscentrum. Absoluut de moeite waard, want er hebben heerlijke Christmas Carol's en uh, iedereen keurig mooi verkleed morgen. Dus een uh, aanrader om uh, naar het centrum te komen. En als je wil weten wat je de komende dagen nog meer kan gaan doen, luister dan gewoon half vier naar de evenementenagenda. hoor je alle evenementen gewoon op een rij langskomen, Met Albert Joffos. Oh, het gezellig dit.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 De muziek uit de jaren 80 bij CFM, de Tiffany en I Think We're Alone Now. Nou, dat is helemaal niet zo. Wat hebben we een goed gevulde studio vanmiddag, Albertje? Ja, nou, het is gezellig. Het is een zoete inval. Uh, dus ja, uh, we hadden het al over uh, Eucantori, Allegri morgen. Uh, dat gaat door het dorp heen. Maar voor de jazzliefhebbers, daar wordt natuurlijk ook aan gedacht. Want uh, morgen is het alweer het vierde concert van de jubilerende jazz in Zandvoort concertreeks van dit seizoen. Willem Helbreker, saxofoon, en Tilman Junius, op, aan de vleugel, zullen het laten horen waarom zij tot de top van de jazz scene behoren. Willem Helbreker is in de Nederlandse jazz scene een prominente vertegenwoordiger van de hardbop en mainstream. Hij is duidelijk geïnspireerd door saxofonisten als Stan Getz, Hank Mobley en Dexter Gordon. En tovert hij met een warm en expressief geluid lyrische lijnen uit zijn dus tenorsax. Van sterk swingend tot verstild melancholiek. Elke standaard krijgt een glansvolle interpretatie. Helbreker wordt morgen be begeleid zoals gezegd door Tilman Junius op de piano. Erik Timmermans op de contrabas. En Haaien Jellema op slagwerk. Het concert in Theater de Krocht begint morgen om half drie. En entree bedraagt, bedraagt 15 euro. Studenten betalen slechts 8 euro. Half drie morgen concert in het theater. Jazzliefhebbers ga dat zien. Willem Helbreker op de saxofoon. Nou ik heb je wel een klein beetje door hoor. Je probeert gewoon het evenement aan te geen gewoon over drie uur te spreiden vraag. Ook al zou je dat door hebben, dan nog hoe we dat niet over de radio nee, te dat is, dat is ook weer zo. Hey, we missen Joop op de radio. Ja, Joop heeft het uh, prima gepland. Voetbal is uh, is gestopt en Joop heeft weer stem. Ja, en dan kan, ja. kan weer een keer gezellig bij ons langskomen. Maar je vervanger heeft het ook aardig gedaan, hè Joop? Ja, alleen geen live verslag. Wat zei je? Geen live verslag. Geen live verslag, Nee, dat niet, dat niet. Maar die krijgen we toch binnenkort weer van je. Wanneer gaan we weer beginnen? Op 21 januari. 21 januari. Oké, okay, we schrijven hem in onze agenda. Uiteraard ook dan weer Sanford 1 op de Sanfordse Radio. En dit is nog steeds een van jouw favorieten, Dit is echt, ja. is Cher. Van Bruce is hij origineel, maar ik moet zeggen dat Cher het ook goed doet.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 us down but now it looks like things are finally coming around I know we've got a long long way to go and where we'll end up I don't know but we don't let nothing hold us back we're putting our shirts together we're polishing up our act En dan